De lokale Omroep Golden is er niet alleen op de radio en tv... maar we zijn er ook op Twitter, Facebook en YouTube. De lokale Omroep Golde, ook op social media.